De extra beveiligde inrichting in Vught was eerder deze week de hoofdsleutel kwijt. Toen de vermissing werd ontdekt zijn direct alle sloten vervangen. Ook is het toezicht verscherpt. De directie van de gevangenis heeft geen idee wat er met de sleutel is gebeurd. In de EB in Vught zitten voornamelijk gevaarlijke en zware criminelen.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 Je hoort, zie je het tussen FN... de Stop. It was all that is And it don't make no flowers grow Good things might come to those who wait but Not for those who wait too late We gotta go for all we know Just the two of us We MUZIEK Take care I'm so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 desi l'uomo davanti al tuo portone che avvolto in un cartone se tu ascoltassi il mondo mattina senza il rumore Insegnato vivere, non si può vivere senza passato, vivere, è bello anche se non l'ho chiesto mai, un attenzione ci sarà. te deliveren C F, -M, T -F -M.